Uur. Kewold, Huis met het NOS-journaal. Nederlandse bergers zijn onderweg naar de rampplek van de MH17 in Oost-Oekraïne. Het is de bedoeling dat ze daar beginnen met het bergen van de resten van het vliegtuig. Een team van 10 à 15 man is vertrokken in vijf voertuigen. Er zouden ook mensen meegaan van het ministerie voor noodsituaties... dat de separatisten hebben opgericht. Maar die zijn om onbekende redenen niet vertrokken. Mogelijk is er oneenigheid over het bergen. De eerste lading met bagage van de MH17 komt waarschijnlijk komende week naar Nederland. Dat heeft het hoofd van de repatriëringsmissie Albersberg gezegd in het tv-programma Pau. Het gaat om koffers en kleding. Het heeft volgens Albersberg zo lang geduurd om de spullen terug te krijgen doordat ze uitgebreid zijn onderzocht. De kapitein van het Zuid-Koreaanse schip Sewol, dat half april verging, heeft 36 jaar gevangenisstraf gekregen. Bij de ramp kwamen ruim 300 opvaren om het leven. De bemanning verliet het schinkende schip, terwijl de passagiers te horen hadden gekregen dat ze in hun hut moesten blijven. De kapitein had de doodstraf kunnen krijgen, dat is dus 36 jaar geworden. En ook andere bemanningsleden hangt een lange gevangenisstraf boven het hoofd. De Belgische politicus Jean-Charles Luperteau is opgestapt na beschuldigingen van een zedenmisdrijf. Volgens Belgische media heeft hij als potloodventer minderjarige lastig gevallen. Nadat justitie bij hem huiszoeking had gedaan, nam Luperteau ontslag als voorzitter van het parlement van Wallonië en als burgemeester van een Waalse gemeente. Dat hij opstapt betekent volgens Luperto overigens niet dat hij ook bekend. Het weer: het is droog, het kan nevelig zijn. Later vandaag breekt overal geregeld de zon door en het is 11 tot 14 graden. Vanmiddag vanuit het oosten wat bewolking met mogelijk ook wat regen. Morgen meer bewolking en een grotere kans op regen. Dit was. DFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Koolie Schomacker van de ANWB. Er staan lange files op de A1 Amsterdam richting Amersfoort bij Bunschoten, 9 kilometer. A9 ook maar richting Amstelveen, bij knooppunt Beverwijk. 10 kilometer na een ongeluk. De linkerrijstrook is daar dicht. A12 daarna richting Utrecht. Bij Nieuwebrug 7 en voorknopend Lunetten nog eens 7 kilometer. A15 Rotterdam richting Gorkum. Bij Papendrecht 6 kilometer. A16 vanuit Breda naar Rotterdam. Voor knooppunt 10 kilometer. En op de A20 gouda richting Hoek van Holland. Bij Rotterdam Centrum 7 kilometer na een ongeluk. Maar de rijstroken zijn wel weer vrij. Tot zover de verkeersinitiatie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 bij CFM Zandvoort. Een hele goede middag. de CEO van Men at Work. Dat was Down Under. Het is 7 over 2. Een nieuwe aflevering van Zandvoort op zondag. En als we naar buiten kijken, Albert-Jan. Jawel, de zon schijnt weer lekker. Goedemiddag Albert-Jan en goedemiddag luisteraars. Goedemiddag luisteraars en goedemiddag Rob. Ja, het zonnetje schijnt buiten, dus wij zitten weer binnen. Uiteraard aan de tolweg. Stel die hard zijn we toch, hè. Maar als, dan als, gaat, als, als, als het gaat regenen, dan mogen we weer naar buiten, zeker. Uiteraard. Goed luisteraars, wederom drie uur lang live vanaf de Tolweg 10a. Uw lokale zender ZFM met vandaag uiteraard de vaste rubrieken... zoals er zijn om half vier de evenementenagenda. En er zijn weer de nodige evenementen in en rondom ons prachtige dorp Zandvoort. Dus houdt u dan pen en papier bij de hand... want om half vier gaan we u vertellen wat er allemaal te doen is in Zandvoort. Blijft het mooi weer, dat wordt u allemaal rond de klok van half drie... met het weerbericht... Om half vijf hebben we het dier van de week. En het dierenthuis Kennemerland heeft eigenlijk een oproep deze week. Want in het dierenthuis verblijft momenteel Angel. En die moet nodig geopereerd worden. En daar wordt uw bijdrage van harte in ontvangst genomen. Maar daarover meer om half vijf. Het dier van de week is een oproep tot een donatie voor de hond Angel. En uh, luisteraars, voor wie hem nog gemist heeft... Uh, het gedicht van de week om kwart voor vijf... gooien we vandaag in de herhaling. Uh, het uh, prachtige gedicht Weer Alleen. Dat allemaal om kwart voor vijf. Tussen de muziek door hebben we natuurlijk Zandvoorts nieuws in het kort. En uiteraard staan we uh, uitgebreid stil bij de tussenstanden... in de eredivisie vandaag. En uh, kijken we terug naar de wedstrijden die reeds gespeeld zijn. Het laatste uur kijk ik ook even vooruit naar de Formule 1-race in Brazilië. Die wordt, moment, die wordt om vijf uur gestart, de race. En uh, de kwalificatie was gisteren, maar daarover meer in het laatste uur vanmiddag. Uiteraard hebben we nog meer Formule 1-nieuws, we hebben nog golfnieuws en uh, we hebben natuurlijk ook sport kort. Dus ik zou zeggen, genoeg reden om ook de komende drie uur af te stemmen op uw lokale zender ZFM. En lekkere zonnige muziek vanmiddag tussen twee en vijf uur, waaronder deze de nieuwe Affici en de days. Another tree where the grass don't burn. De Avicii sound zit er weer lekker in hè? de nieuwe single van Avicii, te samen trouwens met Robbie Williams door de D -D's. Maar Wat leuk is, de platen klinken iedere keer weer anders en hij scoort hits na hits, zo'n beetje over de hele wereld. Ik ga terug naar 1988 met deze van Nene Cherry. Hier is de Buffalo Stance. Couch. Ladies and gentlemen, I'd like to introduce the High hat. Go on. Now, tambourine, right now. Deze Nene Cherry was in de jaren 80 enorm populair. En over welke tijd hebben we het dan? Nou, over de cassettebandjes tijd, Albert-Jan? Dat is alweer vrienden. een hele tijd geleden, hè? Maar ik heb ze nog. Heb jij ja, ze nog? Ja, ik heb ze ook nog steeds. Hartstikke ja, leuk, joh. Ja, hoor. We gingen terug naar 88, inderdaad, met de Buffalo Stance. Zandvoort op zondag bij je tot aan uh, 5 uur vanmiddag. Een zonnig zandvoort. En uh, ja, op uh, politiek gebied is het misschien soms iets minder zonnig. En dat gaan we maandag weer horen. Ja, je bent me inderdaad even een slag voor. Want de gemeenteraad rond de begrotingsbesprekingen... zijn nog niet af. En aanstaande maandagavond is er een extra vergadering. De tweede avond van de begrotingsvergadering afgelopen woensdag... bleek niet lang genoeg om tot besluitvorming te kunnen komen. Er werd verdaagd. De avond startte met de reactie van de collegeleden college op de beschouwingen van de raadsfracties. Tegen tienen kwamen de eerste wijzigingsvoorstellen aan bod. Voor een inhoudelijke weergave daarvan verwijs ik u naar de website van de gemeente. En na deze punten werd besloten niet verder te gaan, want de vergadering zou niet voor twaalf een af te ronden zijn. Dus de uh, vergadering aanstaande maandag, een extra vergadering... die start om 8 uur in het raadhuis. En u allen bent van harte welkom vanaf half acht. Aanstaande maandag vanaf half acht. Een extra raadsvergadering. Ja, de derde dag. Ja, maar mocht u er niet in kunnen, dan heb jij nog een oplossing. Hè? Klopt, ja, CFM heeft hem op dinsdag en woensdag uitgezonden. En ook aankomende maandag, dus morgenavond... te horen bij CFM vanaf 8 uur. Oké, okay, dus mocht u er... In, in principe is het natuurlijk mooi om er zelf heen te gaan... maar mocht het te vol zijn, dan kunt u altijd thuis nog afstemmen op CFM. 106.9, kabel 104.5, op www.cfmsandvoort.nl En ga zomaar door, ook op de tv op kanaal 40. Song for the Broken heart My Zo, dan ben je meteen weer wakker. Hein? Ja, lekker hoor. Jo, de Bond Jovi en It's My Life. Belever het ritme van Zandvoort ook op internet. ZFM En zeker de moeite van het bekijken waard, want de website van CFM is geheel vernieuwd. En hier is De Him. De springende collega Vos hier door de studio van CFM. <laughs> Wil je hem zien, springen, dat kon er op www.zfm-live.nl. Kan je live meekijken, deze uitzending van Zalvert op Zondag. Bij je tot aan 5 uur vanmiddag. Je de single van DM inderdaad. En dat was Skinny Dipping. Oh, wat gezellig hè. De gezellige tijd komt er weer aan, Albert Young.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 klaar om met zijn baasje via de Kerkstraat naar het Raadhuisplein te brengen... waar de burgemeester, de Goedheiligman, welkom zal heten in Zandvoort. In de middag staat een bezoek van de Sint aan het Sinterklaas-spektakel... in de Korver Sporthal gepland, dat rond half drie zal beginnen. Dus zet, ieder in Zandvoort, zet het vast in je agenda. 16 november om 12 uur hoopt Sinterklaas voet aan wal te zetten... in Zandvoort en wel ter hoogte van het Badhuisplein vergeet dat niet. En ik heb me uit betrouwbare bron begrepen... dat er zelfs een radiopiet is. Ja, dat ja. klopt. Wordt heel leuk. Ja, Wordt echt heel ja nee, dat zou leuk zijn. Als we die dan in de uitzending kunnen halen, want dat is wel zo spannend. Hey, zaterdag of... trouwens, bij Salford uh, op Zaterdag... de update over de intocht. Dus Oké, okay, helemaal komende de zaterdag tussen 2 en 5 hoor je daar meer over. En volgende week zondag wellicht een radiopiet in de uitzending. En dat gaan we live uitzenden natuurlijk, hè? vanaf 12 uur. Dus gewoon de radio aanhouden op C&V Salford... Wist je helemaal niks van het laatste nieuws uit Zandvoort en de regio. Straks gaan we eens even kijken naar de eerdere al. Want Jan, eens even kijken wat er allemaal gespeeld is... en wat er nog gaat komen en zo. En hoe Ajax het doet. Gaat wel goed, hè, geloof ik? Gaat, ja, gaat redelijk goed. Gaat redelijk goed. Nou, redelijk nou, daarover hoor je straks meer van ons bij CFM. Maar eerst Madonna. Hier is de Material Girl... Nou, het zonnetje schijnt in Zalvoort. Dat hoef je alvast niet meer te verklappen. Ja. Dan, dat heb ik vast voor je gedaan. Maar hoe gaat het weer er de komende dagen uitzien? Nou, we kijken eerst even terug naar gisteren, want uh, het was gisteren ook een prima dag met flink wat zon. Het bleef gisteren droog en bij flink wat wind uit het zuiden tot zuidoosten, windkracht 5 tot 7. Steeg de temperatuur toch naar een graad of 12, 13. Vandaag begonnen we de dag met geregeld zon. Kijk maar naar buiten. Maar geleidelijk uh, neemt de bewolking toe en in de loop van de middag is er kans op wat lichte regen. De zuidenwind waait matig en aan zee vrij krachtig, windkracht 4 tot 5... en de temperatuur stijgt naar 12 graden. Vanavond is er kans op wat lichte regen. Komende nacht valt er een enkele bui. Het koelt af naar 7 graden en er waait een meest matige zuidenwind. Morgens schijnt geregelde zon, maar er is ook een buienkans. De zuidenwind waait matig en aan zee vrij krachtig... en de temperatuur stijgt naar een graad of 12. Dinsdag dan blijft het droog, met naast wolkenvelden ook perioden met zon. De wind waait uit het zuidoosten en is matig in de polder en krachtig aan zee. En de temperatuur stijgt naar maximaal 13 graden. Ook woensdag en donderdag blijft het droog met over het algemeen vrij veel bewolking. Toch zien we dan ook af en toe de zon tevoorschijn komen. De wind blijft uit het zuiden waaien en is overwegend matig van kracht. En de temperatuur stijgt woensdag naar 13, misschien wel naar 14... en donderdag naar 12 of 13 graden. En daarmee blijft het maar te zacht voor de tijd van het jaar... Normaal is het half november in onze regio een graad of 10. Al dus Rico Schreuder. En wil je het weer nalezen, dan ga je naar www.ricoweer.nl of kijk ook eens op www.meteopagina.nl... en ook op de ZFM Zandvoort-app. De ZFM Zandvoort-app, daar kan je het weer blijven volgen. Dat was het weer. ZFM Zandvoort. Meer muziek, hier is Clean Benitz. Nee, de buren daar zo blij mee zijn. <laughs> Stam. Ja. Ja, ja, ja. Nou. Joh, de, de Brothers Johnson en Stam. Nou, ik had het net al beloofd. We gaan vanmiddag uiteraard ook de wedstrijden uit de Eredivisie volgen. Maar eerst, wat is er al gebeurd vanaf afgelopen vrijdag? Eén wedstrijd. Dan gaan we Excelsior ontving afgelopen vrijdag FC Utrecht. En de eindstand was 2-2. En dan zaterdag zijn er, zijn er een viertal wedstrijden gespeeld. Waaronder nummer 1, ADO Den Haag tegen Willem II. Daar werd het 3 tegen 2. Heerenveen ontving thuis Go Ahead Eagles. En het werd ook 2-2. En dan komt hij Pek Zwolle tegen FC Groningen, Albert Ja. 2 tegen 0 werd het daar. Oeh, duidelijk. Ja, maar Pek is gewoon goed, hoor. Pek ja, ja, ja, ja. ja. En uh, Dan hebben we NAC Breda thuis tegen AZ. Een krappe zege voor AZ. 0 tegen 1. En vanmiddag om half 1 werd er een wedstrijd gespeeld. De eerste van vandaag we hebben we het over uh, SC Kambuur tegen Ajax. Daar werd het 2 tegen 4. Een doelpuntenfestijn en ook een kaartenfestijn. Maar dat zullen we vanavond tussen 7 en 8 wel even weer in de herhaling zien. En om half drie begonnen, Vitesse thuis tegen Feyenoord, nog steeds 0-0. Nou, nog geen uh, kwartier onderweg, de wedstrijd tegen FC Orde, uh, Dordrecht en uh, FC Twente. Daar staat er inmiddels 0-1, dus Twente heeft al gescoord. En dan krijgen we de klapper van de dag, om kwart voor vijf Heracles Almelo thuis tegen PSV. Oké, okay, we houden de wedstrijden vanmiddag voor je in de gaten bij deze aflevering van Zandvoort op zondag. Maar eerst gaan we iedereen even wegsturen, he. ga je opzij, kom op.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 we kunnen hier niet langer blijven staan. Faber J.O. is een eenmanszaak. Rees van afspraak naar afspraak, Het is een hele dag laat.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 We kunnen hier niet langer, we kunnen hier niet langer blijven staan. Ja, waarschijnlijk gold het ook voor Ajax, hè? De wedstrijd van vandaag. Aan de kant. Aan de, aan de kant. kant, we moeten weer scoren. 4-2. tegen 4 ja, geweldige prestatie van Ajax. Maar PSV mag ook nog, even vanmiddag om kwart voor vijf. Meer daarover straks bij CFM.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 De single van Oasis, de the, the Wonderwall. Ja, we hebben het vanmiddag geen deze uitzending van Zandvoort op zondag. Uiteraard niet alleen over de eredivisie, andere sporten. Zoals bijvoorbeeld de Formule 1 en het golf, Maar ook het Sportcafé van Zandvoort, wat vorige week heeft plaatsgevonden. Ja, want het was een hele informatieve avond. En daar was de jeugd goed vertegenwoordigd. En zelfs bij veel jeugdsporters bestaat de Olympische ambities. Want de bekende radioverslaggever Indy Houtkamp van het NOS-programma... langs de lijn presenteerde afgelopen vrijdag voor een week... De, het derde Zandvoortse Sportcafé. De avond die net als de voorgaande edities live op CFM... ja, uw lokale zender, te beluisteren was... werd dit jaar in café de Overkant in de Blauwe Tram georganiseerd. Tientallen bezoekers luisterden live aandachtig naar de interviews... En die Houtkamp toonde zich onder de indruk van de vorderingen... die in de Zandvoortse sport worden gemaakt. Sinds ik hier vier jaar geleden voor het eerst het sportcafé presenteerde... lijkt het wel of de verenigingen en organisaties... steeds dichter naar elkaar zijn toegegroeid. Er zijn verschillende mooie initiatieven ontstaan... waarbij goed wordt samengewerkt. Het jaarlijkse hoogtepunt voor de presentator Houtkamp en de luisteraars... is altijd de interviews met het sporttalenten. Vier jeugdige talenten vertelden uitgebreid over hun dromen. De 15-jarige Wendy Moore, een groot talent in de dressuursport, legde de lat hoog. Op termijn hoop ik Olympisch goud te halen. Honkballer Nick Keur droomt van een carrière in de Verenigde Staten. Ijshockeyster, ja, u hoort het goed, ijshockeyster Brit Wortel, die met het nationaal team van Oranje uitkomt tegen mannen, hoopt op succes in het Nederlandse team en droomt ervan te spelen in een echt ijshockeyland. Jesper Rasch zou maar wat graag de Tour de France rijden. En wat als, en wat als het nou allemaal toch niet uh, blijkt te lukken... met de topsportcarrière, vroeg Houtkamp, de mondige wielrenner. Dan word ik verslaggever bij de NOS langs de lijn, reageerde Rasch gevat. Als je helemaal niks meer kan, kun je altijd nog dat gaan doen. <lacht> reageerde Houtkamp lachend. Waarna hij Rasch, de journalistiek, die journalistiek studeerde... spontaan uitnodigde een keertje een dagje mee te lopen bij de NOS. Een een geweldig initiatief, uh, mede georganiseerd door Sportservice Heemstede, Zandvoort. Dat Sportcafé, dat jaarlijkse terugkerende programma voor de jeugd en de ambities in de sport. Er waren heel veel belangstellenden aanwezig, uh, albert Het was heel gezellig uh, ja. haar, uh, aan de overkant. Het zou, het zou tot negen uur duren en het, uh, de, de, het duurde zelfs tot kwart over negen. Het liep maar uit. Maar het wat het liep... mij dan verbaasde... He, was het onwijs druk daar. Ja. Gaat Sierven laatste plaat draaien, het is stil aan de overkant. <lacht> klopt, klopt helemaal niet. Maar het was wel heel gezellig hoor. Een leuke slotplaat was dat tijdens deze uitzending van het Sportcafé die live te beluisteren was bij CFM Salvoort. meteen veel meer nieuws in de volgende uur van Salvoort op zondag, maar eerst meer muziek, waaronder deze van Curtis Tigers. Hier is I Wonder Why. Love is a hunger that burns in my soul But you never know the pain That won't let me go. I reach out to hold you, but you push me away. And you. ready Het was Curtis Tigers en I Wonder Why. Ja, we gaan er nog eentje draaien tot aan het nieuws en weer van drie uur. En dat is het dus van Total Touch. Hier is somebody else's lover. Graag tot zo.